Het is 4 uur, Jeroen van Kan met het Tenorsjournaal. De Franse president Macron neemt afstand van de uitspraak... die Amerikaanse president Biden gisteren deed. Biden noemde de Russie president Poetin een slager. Macron zei dat het geen woorden waren die hij zou gebruiken... omdat hij de dialoog op gang wil houden. De Franse president belt geregeld met Poetin... in de hoop hem ervan te overtuigen te stoppen met de oorlog in Oekraïne. Morgen of overmorgen wil Macron opnieuw bellen... om te praten over de evacuatie van burgers... uit de zuidelijke havenstad Mariupol. En in Oekraïne is een begin gemaakt met het exporteren van graan... en andere landbouwproducten per spoor. Voorheen ging dat via de zeehaven's, maar die zijn dicht vanwege de oorlog. De eerste treinladingen van een paar duizend ton... zijn nu onderweg naar het westen van het land. Oekraïne is een belangrijke exporteur van onder meer graan, maïs... en zonnebloemolie voor West-Europa. Voor de oorlog werd meer dan 5 miljoen ton graan geëxporteerd. De Oekraïense autoriteiten denken via het spoor maandelijks... tot 600.000 ton naar Europa te kunnen exporteren. Koning Willem-Alexander heeft het weekend... de Koninklijke Marine bezocht in Noorwegen. In het Scandinavische land wordt twee jaar de oefening Cold Response gehouden... waar 30.000 militairen aan meedoen. De koning bracht onder meer een bezoek aan het transportschip... Zijn Majesteit te Rotterdam en er nam deel aan een nachtelijke oefening. De NAVO laat overigens weten dat de oefening Cold Response... al maanden geleden is aangekondigd... en niets te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. In Eindhoven is een man van 37... gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op straat. Het slachtoffer werd door de dader aangesproken... en daarna werd hij meerdere keren in zijn hoofd gestoken. De man werd door voorbijgangers op een parkeerplaats gevonden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding vormde voor de steekpartij. En ook is de dader nog niet gevonden. Het weer zonnig. Het wordt ongeveer 18 graden. Op de Wadden een paar graden lager. Morgen begint de dag met wat nevel of mist. Maar geleidelijk breekt de zon weer door. En dan wordt het wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Jeroen, dank je wel. Zometeen Martine in de middag. En dat betekent dat het alweer iets na vier uur is. Iets na vieren. Wat heb jij te vieren? Geef het even door via de NPO Radio 2 app. Voor startende ondernemers die een goed idee hebben, maar nog geen plan. En voor starters die een plan hebben, maar nog geen geld. Credits is er voor alle starters. Natuurlijk als je krediet nodig hebt, maar ook voor training en coaching. Starters beginnen bij Credits. Zonder mensen, geen organisatie. SD Works zorgt dat je medewerkers vindt en behoudt. We helpen je van HR tot verloning en van technologie tot advies. SD Works for Life, for Work. Het is weer Bol 7 Daagse. Met zulke bizar goede prijzen dat je onze dag wel moet delen met je vriend die een is heeft. Alleen vandaag 30% korting op schoenen van Scapino. Pak alle deals in onze app of ga naar bol.com. Neem een kijkje op forlifeforwork.nl Hé, hey, jullie hebben thuis toch een alarm, hè? Ja, van VerySure. Ja, wij zitten er ook over na te denken. Maar ja, bij ons valt er toch niks te halen. Ja, maar <laughs> je wilt toch ook gewoon niet dat ze binnenkomen? Je hebt gelijk. Ik zou het doen als ik jou was. Ik ga meteen bellen. Inbrekers weten niet dat er bij jou niets te halen valt. Bescherm je met VerySure. Ga naar VerySure.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Wat zie ik? Appje van een Roy? Ja, dat is Roy van Alcu Kozijnen. Roy van Alcu -kozijnen. Al Kozijnen. Ja, je komt even de bol afwerken. Niemand plaatst ze zo netjes als Roy. Kunststofkozijnen van Alcu? Dan weet je wat je in huis haalt. Kijk op Alcu.nl voor een dealer in de buurt. Nou, pa. Het gaat vast goed komen. Het is voor hun routine. Ze doen het ja, echt... Ja, elke... maar één ding. Als ik er niet goed uitkom uit de operatie, dan hoeft het voor mij niet meer. Ah, joh, doe niet zo gek. Je bent zo weer de ouwe. Ik uh, heb trouwens de ser in de lach gezet. Dat ga je echt mooi vinden. De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar sieren.nl alles wordt duurder en duurder. Maar je telefoon kan goedkoper. Met de bizarre Belsimpel dagen. Dat betekent hoge kortingen op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op een 50 Plus mobiel abonnement. Met de Samsung A12. Maar let op, je hebt nog maar tot en met 28 maart. Dus maak je leven ook eens goedkoper. Met Belsimpel. We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een droomt over een villa in Den Dolder... De ander van een tiny house in de polder. Met Indipender vind je haarfijn de beste hypotheek voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Indipender. Waarom train jij? Wat je reden ook is. Wij zijn overal. Altijd voor iedereen. Word nu lid bij Basic Fit. Sport zes weken gratis. En krijg een sport als cadeau. Want waar je het ook voor doet, maak van fitness een basic. Nog vijf dagen. Basic Fit. Go for it. 1 op de 5 mensen betaalt ruim 200 euro te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw. Ga naar EerlijkeWOZ.nl. Nu in Museum Voorlinden. Ontdek de kleurrijke wereld van de Zwitserse kunstenaar Beeld Koop nu je tickets op Voorlinden.nl. Martine in de middag. Oh, er is maar één. Er is zondag. Het is zondag. Het is zondag. Martine in de middag. Voor de film uh, Running Scared, deze uh, sweet freedom. Het is zondagmiddag tussen 4 en 6. Nog eventjes weekend, nog even geen stress. Ze houdt van goede muziek en dan vooral van tekst. Ze maakt je weekend compleet, ze maakt je weekend relaxed. Zoveel meer dan. Martine, Martine in de Middag. Veel te mooi weer om een film te kijken, toch? Martine in de Middag. Radio aan daarentegen, dat uh, vind ik dan wel weer een goed idee. Dat kan ook uh, prima in de tuin, natuurlijk. Goed dat je luistert. Martine in de Middag, de soundtrack bij uh, de laatste twee uurtjes van je zondagmiddag. Zomerse zondagmiddag, kan ik gerust zeggen. Ik ben benieuwd hoe jij erbij zit. Misschien ben je wel zo'n zo uh, zo type die zegt: nee, joh, Gert, ik doe de gordijnen dicht. en... Uh, en het liefst geen zonlicht voor mij, Nou, dan ben je een uitzondering... maar ook ontzettend welkom in de NPO Radio 2-app. Ik vier uh, de dingetjes die te vieren zijn. En dat kan werkelijk van alles zijn. Iets naar vieren doe ik dat altijd. Uh, ik ben ervan overtuigd dat zodra je iets hebt om, uh, om blij van te worden... moet je dat ook uh, vooral doen. Proost op wat je maar kunt bedenken. Ik vier persoonlijk dat mijn uh, mat weer terug is... Die heb ik uh, gevonden, bij, bij de wasstraat uiteindelijk. Ik moest heel erg lang uh, zoeken. Ik heb denk ik een week zonder gereden. En toen ging een soort lampje aan, niet in mijn auto, maar in mijn hoofd. En die zei van, de wasstraat, daar moet hij zijn. het. En daar hebben ze blijkbaar een stapel hoger dan de wasstraat zelf. Dus ik ben niet de enige die, die zo'n ding daar laat liggen na, na het stofzuigen. Wat heb jij te vieren? Is het ook zoiets kleins en onbenulligs... waar je dan toch heel blij van wordt? Of heb je misschien veel grotere dingen? Misschien ben je jarig nieuwe parasol gekocht, Sudoku opgelost... vertel het me via de NPO Radio 2-app. Want ik vier alle dingetjes met je mee. Ik maak een hele grote lijst met vier momenten. Vertel het me graag en uh, gaan we het samen vieren.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 REM -E op je radio. Quiet night. En ik uh, ben dol op tekst. En wat er met dit liedje gebeurt, dat is uh, precies wat er altijd gebeurt in muziek. Want uh, een liedje heeft één tekst, maar ondertussen natuurlijk duizend verhalen. De frontman van REM die zei eens van uh, dit liedje gaat over een soort nostalgische blik naar het verleden. En als je dan de gitarist uh, Pieter Bak vroeg, waar gaat het over, dan, dan zei hij iets heel anders. Dan zei hij: nee, nee, het gaat over stiekem zwemmen in een zwembad in Athene. Dat deden we vroeger altijd. De vrijheid van interpretatie laat mij dan uh, om te zeggen, nou, dan gaat het in ieder geval over een soort uh, gevoel van vrijheid, nostalgie vroeger het leven. Vieren na vieren. Night Swimming op NPO Radio 2. Wat heb je te vieren? Wat gebeurt er in de Radio 2-app? Nou, Mark, die zegt, ik vier dat we een dag dichter bij de top 2000 zijn. Wauw, dan, ja, 100 punten nu al, dan ben je echt een echte. Uh, Pia, die viert de aankoop van nieuwe wandelschoenen... want die is hard aan het trainen voor de Nijmegen Vierdaagse. Nienke, die zegt, mij krijg je dolblij als ik lingerie bestel. Dankjewel voor de input. En aan de telefoon hebben we Lennon. Goedemiddag. We hebben geen Lennon aan de telefoon, die is uh, vertrokken. Hebben we dan nog genoeg anders aan de telefoon? We hebben niemand aan de telefoon. <laughs> nou, dat is ook wat. Nou, we gaan even kijken wie we dan gaan bellen. Zullen we dan wel ondertussen gewoon het feestje al uh, vroeg beginnen? Want wat heb je te vieren? Ik kan met deze vrouw zo goed. Pink, die krijgt elk feestje aan. En wij de telefoonlijn, hoop ik ook snel. Maar er is nog meer hoor. Bijvoorbeeld Meerte, die, ze heeft lekker een bosrit gemaakt met haar paard. Klinkt goed. Lorenzo die zit in de tuin en At die kan niet wachten... om weer middeleeuwse events te gaan doen. En een hele middag René. middag, Martin. Wat een, wat een leuk dingetje heb jij om te vieren. Want ik denk dat heel veel mensen er ook een hekel aan hebben. Ja, ja ik heb de belastingdienst gestuurd. <laughs> jij hebt hem gewoon weggestuurd. Nou, mooi op tijd, dat wel. Ja. En, wa en waarom uh, uh, maakt het je zo blij vandaag? Nou, een flinke teruggehaven, want oh. ik uh, ben in van die hypotheek. En dan krijg je je boete en krijg je voor het gedeelte terug. En dus heb jij dan ook aan het einde dat plus en min gedaan... dat je precies uh, dat je geen euro tekort zou komen in ieder geval? Uh, ik heb het uh, heel mooi afgerond. Het <laughs> voelt lekker, hè? Ja, heel lekker. Ik vind het leuk dat je het even met ons deelt... want uh, dan vieren we het hier op uh, NPO Radio 2 gewoon met jou mee. En wat vind je ervan om dat te doen met de uh, Beatles? Cute Day Sunshine? Dat is hartstikke mooi. Ik ga ervan genieten dan. Ja. En, uh, en hey, uh, waar, ga je, waar ga je het dan uitgeven, dat geld? Um, Aan de vakantie. Oeh, goed idee. Veel plezier alvast. Ja, yeah, dankjewel. Good day sunshine. Goed day sunshine. Good day sunshine. I need to laugh.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 Van Thomas Akda, Kraantje Papi en Rolf Sanchez. NPO Radio 2, Topso. Ik sta buiten in de regen, heb de kroeg uit staat te wachten. Op een taxi die niet komt en loopt naar huis terug door de kou. <lacht> Nachten zoals dit was ik vergeten. Kon niet weten dat ik zog zwaar eten zo ontzettend missen zou. Wat zeg je? Wat ik eigenlijk zeggen wil. Ik heb het al gezegd, het allerlies ben ik samen. Met mijn vrienden en familie en muziek. Hey, hey, hey. Mami met de sappie op en staat weer op tafel. Ik neem de pijnhoop en de afwas wel voor lief. Maar wat ik eigenlijk zeggen wil. Show oh. me. Pappie en Rolf Sanchez. Sanchez. Ja, ik zeg bijna fout. Uh, de topzong op Radio 2. Mensen alle gekozen. Ze deden dat hier uh, laatst live. En dat was zo'n bak energie, je hoort het nu ook al. En dan uh, dat lachje van uh, Kraantje Papi erin ook. Dat wij dachten, ja, dat zonnetje komt eraan. Dat gaat uh, topzong worden, hoor. Het gaat de hele week extra vaak de radio op... Zometeen dan bel ik met uh, Judy Blank en zij zit uh, in Mexico. <laughs> dus we gaan uh, goed als best doen om uh, een lijntje die kant op te leggen... en dan hebben we straks Judy aan de telefoon over haar nieuwste liedje Confetti. Heb ik heel veel zin in. Eerst voor jou nog uh, fijne muziek, je hoort het aankomen. Rufus, samen met Chaka uh, Khan. Het is Ain't Nobody, het laatste nummer van Chaka uh, Khan... voordat uh, de solo verder ging. die top 2000. Zelfs uh, met het uh, aantal dagen erbij nu nog 273. Nou mag je ook even gokken op welke 1 Nobody dan uh, belandt dit jaar. Text. Textuele voorlichting. Tijd voor een nieuw liedje. De hele dag uh, komen hier uh, op de zender eindeloos veel liedjes voorbij natuurlijk. En uh, die bestaan altijd uit uh, twee uh, onderdelen in ieder geval. De muziek en de tekst. En die teksten die vind ik uh, uh, bijna altijd uh, het meest interessant. En de melodie maakt het dan natuurlijk, dus die combinatie, daar hou ik van om lekker over te mijmeren. En uh, niet alleen in de podcast tekstuele voorlichting, maar ook hier op de radio altijd een paar minuten bellen met een artiest. En vandaag is dat Judy Blank. Uh, Judy, goedemiddag. Nee, goedemorgen. <laughs> ja, zo klink je wel. <laughs> Jij zit in ja, Mexico, hè? Ja, ik ben hè? in Mexico, jongens. Ja, jeetje. Ja. Uh, hoe gaat het met je deze vroege ochtend? Oh ja, het was wel even pijnlijk, want ik had gisteren een feestje. <laughs> en ik was even vergeten dat ik met jullie moest bellen. <laughs> een feestje in Mexico, uh, dat kan alleen maar heel uh, intens zijn. Ja, intens. En met heel veel dansen. En heel veel drank. Nou... Ja, een klein beetje. Je hebt gelijk. Een klein beetje. We hebben het ook over, al weer je, over je liedje. <laughs> Dat is misschien beter. Is goed. is goed. Je nieuwe liedje heet Confetti. Klein stukje luisteren, weet iedereen direct waar het over gaat. Dat is dit: Hello, sunshine. I haven't seen you for some time. And I don't mean this in a bad way. But you know, I know you haven't been the same. Oh, meteen even in een andere flow ervan van, van zo'n melodie en jouw woorden. Um, Hello, sunshine, I haven't seen you for some time. Klinkt alsof het niet heel vrolijk is. <laughs> nou, um, toen ik het schreef, misschien wel wat minder, ja. Ja, ik um, heb dit liedje geschreven in uh, ja, oktober 2000. Ja, vorig jaar. Yeah. En uh, ja, toen ging het ook eigenlijk niet zo heel erg goed. Met mij, maar dat was wel het moment dat het weer een beetje beter begon te gaan. En uh, ja, niet alleen met mij, ik denk dat heel veel mensen de afgelopen tijd wel hebben gestruggeld met hun eigen mentale gezondheid. Omdat we gewoon in een rare wereld leven. En uh, ja, ik wilde daar heel graag een liedje over schrijven. Als je zo'n liedje maakt, gaat het zonnetje dan vanzelf weer een beetje schijnen ook? Nou, niet direct. Maar wat wel heel mooi is, is dat als je schrijft over iets waar je je minder goed over voelt... of iets wat je niet goed begrijpt, een gevoel van binnen... dat je dat dan altijd iets beter begrijpt... als je dat liedje een keertje terugluistert. Oh, ja. ja, dan begrijp je jezelf gewoon iets dat beter. Wat leer je dan van jezelf, dat is bijzonder. Je zingt over Old Confetti, laten we naar luisteren. Ik ben benieuwd wat het metafoor is. I get tired of confetti. Oh, dat was Ik zat er alweer helemaal in. Nou, oh. uh, de, de oude confetti, wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk een metafoor. Voor, nou ja, we hadden het net al over een feestje. Uh, maar um, wat ik heel erg heb geleerd de afgelopen tijd is, en wat ik ook mensen graag zou willen meegeven, um, is dat het leven gewoon niet altijd een feestje kan zijn. En dat als dat het wel zou zijn. Dan zou het waarschijnlijk niet zo leuk zijn. Dan zouden de leuke momenten veel minder opvallen. Uh, als alles altijd even goed ging en even leuk was. Dus die old confetti is eigenlijk een metafoor van stel je wordt wakker... en je hebt weer een feestje gehad... en je hebt weer uh, van die vieze oude confetti aan je kleren zitten... en je hebt daar gewoon geen zin in. Zou dat dan vervelend worden als je ja. elke dag een feestje zou hebben? Ja. Ik vind het mooi. Ik, we gaan er naar luisteren. Er gaat de radio op Judy Blank vanuit Mexico... en dan gewoon hier in Nederland naar jouw nieuwe prachtige liedje luisteren. Ah, leuk. dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Hello sunshine I haven't seen you for some time in a bad way. But you know, I know you haven't been the same. Don't be sorry. We all feel the way we feel. Doesn't bright side, but if all we did was dance to ditties, would everyone be skinny, cause that would be a shame. Textuele voorlichting, de podcast. Maar het is eigenlijk meer emotie dan dat het nou echt een tekst is. Je zondagmiddag-dj Martine ten Klooster... spreekt elke week een artiest over de verhalen achter de songtekst. Ik had hem geschreven en ik heb maandenlang kon ik niet... Uh... Dan begon ik ze te spelen. <laughs> echt oh, dat waar? was Dat verschrikkelijk. Altijd aan haar zijde, liedschrijver Martijn Buwalda. Nee, ik word echt bang gewoon als je dit zegt. Textuele voorlichting. Maar alles wat ik verbeterde, werd gewoon minder. Te vinden in je podcast app. Supertramp. The Logical Song. Tijd voor uh, zo'n momentje. In 2020 ga ik altijd terug naartoe. Dit was Direct toen met een thuissessie. Zit je ook thuis... net als heel de wereld... uit je neus te eten. Het is een heel verbindend Stelico. gevoel. En je oksel te ruiken. Met je stinkflesje. Marcel van Direct. We zitten samen in hetzelfde schuitje. Ja. Dus laten wij vanuit ons... eventjes wat liedjes spelen voor jullie. En toen hebben ze with a little help gedaan. En elke keer als ik het hoor, dan denk ik daar gewoon weer aan. Dat bracht hem zo'n verbinding, zo'n hoop in die stomme corona begin. Why are we running? There's always something Something that hides under the skin. And the break your spirit. They'll keep on coming. But I know one thing: if you don't care, we cannot win.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 ...uitkwam dachten we nog dat we het hiermee moesten doen, hè? Dat dit voor altijd het enige Nederlandse liedje van Raccoon zou zijn... ...maar niets bleek minder waar. Oceaan, Nederland... Ik wil... Het Pelgrimslied. Oké, laat maar. Ik wil mijn gedachten kronkel gaan uitleggen. Ga ik niet aan beginnen, Het is tijd voor Het Pelgrimslied met Rogier Pelgrim. Hallo. Producer van de show, altijd aanwezig met Rita Lille. Zo is het. En jij hertaalt een liedje en de grote vraag is dan... ...wat is het origineel? de titel en de artiest, met uh, op het spel een Martine in de Middag melk op Schuimer. Zo is het. Ga je Ja, ja oké, okay, komt-ie. Eén blik van jou en ik verdwijn. Ik bid dat jij voor Je wilt, jij, hebt het. Alles wat je bent, jij hebt het, alles wat je wilt. Jij hebt het, alles wat je wilt. Jij hebt het, lieveling. Heb je enig idee, stuur dan nu een appje met de titel en artiest... naar de NPO Radio 2 app. Het, het, het, het Belgisch Heb ik voor jou ondertussen tijdens het nadenken... Whitney Houston, lekker dansen met I'm Your Baby Tonight... From the moment I saw you, I went out of my mind Though so I never believed in love at first sight But you got a magic ball that I just can't explain But well, you, you got a way that you're making me feel I can do, I can do it KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Super snel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, ondernem volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een Zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de Zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com slash zakelijk. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon. Is Private Lease iets voor jou? Weet wat je kiest. Doe wijs, check je prijs. Dat scheelt je tientjes per maand. Regel het via pricewise.nl en ga ontspannen de weg op. Pricewise, maakt besparen makkelijk. Wil je gasloos verwarmen? Met een nieuwe All Electric warmtepomp bespaar je 100% op gas. Toch liever eerst een hybride warmtepomp? Kies dan voor nieuwe All Electric Ready. De ideale tussenstap naar echt gasloos verwarmen.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 De garantie die u krijgt op een nieuwe auto is vaak zo'n twee of drie jaar. Maar zeg eens eerlijk, een auto moet toch jaren zorgeloos mee kunnen gaan? Geef klanten waar ze recht op hebben. Daarom roepen wij de gehele auto-industrie op om net als Lexus ook gewoon tien jaar garantie te bieden. Het is tijd voor een nieuwe standaard. Kijk voor meer informatie en de volledige voorwaarden op Lexus.nl Alleen bij New York Pizza, de double pepperoni, pepperoni. pizza. Vanaf 8,99 met tomatensaus, verse mozzarella en crispy pepperoni. pepperoni. <laughs> Elke keer als ik pepperoni, pepperoni. zeg, zeg ik pepperoni. pepperoni. Bestel op newyorkpizza.nl. Daar heb je Peter, de Beter Bedweter. Ja, bij Beter Bet krijg je nu 15% extra korting op bijna alles. 15%! Ga snel naar de winkel op beterbed.nl. Droom weg bij Remonda. Het ultieme balletsprookje met een verrassende wending. Een ware kroon op het 60-jarig bestaan van het Nationale Ballet vanaf 3 april. Kaarten via operaballet.nl Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Zij doen het uitzoekwerk en zorgen dat alles soepel verloopt. Samen krijgen we de beste deal. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl. Vereniging Eigen huis. Sta sterker. Raymonda vanaf 3 april. Kaarten via opra Iedereen kan meedoen met de grootste collectieve inkoop zonnepanelen. Kies ook voor gemak en de beste deal. Ga naar eigenhuisnl Sta sterker. Dit is NPO Radio 2. Het is vijf uur, Jeroen van Kan met het NRS journaal. Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst zegt dat Rusland de Oekraïne wil opdelen in twee afzonderlijke landen. Dat zou volgens hem nu de inzet zijn van president Poetin, nu die inziet dat hij Kiev niet kan innemen en de regering Zelensky niet kan wegkrijgen. Daarom zou Poetin een grens willen trekken tussen de door Rusland bezette gebieden en de rest van Oekraïne. Turkije gaat 2000 Oekraïense kinderen opnemen, zegt de Oekraïnse ambassadeur in Turkije. Vandaag zijn in de Turkse stad Antalya 159 weeskinderen uit Oekraïne aangekomen. Ze zijn tussen de 4 en de 18 jaar oud. Eerder waren ze per trein naar Polen overgebracht. Volgens de ambassadeur komen de kinderen uit steden die door het Russische leger zijn gebombardeerd of gebombardeerd dreigen te worden. De Franse president Macron neemt afstand van de uitspraak... die de Amerikaanse president Biden gisteren deed. Biden noemde de Russische president Poetin een slager. Macron zei dat het geen woorden zijn die hij zou gebruiken... omdat hij de dialoog op gang wil houden. De Franse president belt geregeld met Poetin... in de hoop hem ervan te overtuigen te stoppen met de oorlog. De twee mannen die vrijdag omkwamen in Maastricht waren vader en zoon. De zoon werd doodgevonden in het huis in de wijk Maria Berg... waar hij samen met zijn vader woonde. De vader leefde nog toen de politie arriveerde in de woning. Hij overleed later in het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft de vader eerst zijn zoon en vervolgens zichzelf neergeschoten. Een 101-jarige Amerikaan heeft na ruim 80 jaar... alsnog zijn middelbaar schooldiploma gekregen. De man moest zijn school in de staat West Virginia... op 17-jarige leeftijd verlaten vanwege een verhuizing. Omdat er geen geld was, moest hij noodgedwongen gaan werken. Toen de man een paar jaar geleden tegen zijn schoonzo... zei het jammer te vinden nooit een diploma te hebben gekregen... organiseerde die samen met de school een ceremoniële uitreiking. Het weer tot besluit zonnig en een graad of 18. Op de Wadden een paar graden lager. Morgen begint de dag met wat nevel of mist. Geleidelijk breekt de zon weer door en wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Heel veel dank Jeroen van Kam. Martine in de middag, zo direct verder. En uh, ik word gelukkig als ik naar de playlist kijk. Yo man voor den onderweg! on de weg. Hekwerkonline.nl. Gemakkelijk en snel jouw hekwerk, schutting, overkapping en meer. Bestel vandaag nog op hekwerkonline.nl. Lekker makkelijk. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SimOly. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje. Zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl werkonline.nl. Vandaag besteld morgen in jouw tuin. Lekker makkelijk. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Bestel nu de Samsung Galaxy S21FE en ontvang 75 euro Retour. Die slim kiest, kiest mobiel.nl. Een betere woontoekomst betekent verduurzamen. En als coöperatieve bank willen we daar een bijdrage aan leveren. Of het nu gaat om je nieuwe of bestaande huis? Rabobank heeft meer dan duizend hypotheekadviseurs... die zijn opgeleid om je op weg te helpen met het verduurzamen van je woning. En om het je zo makkelijk mogelijk te maken... kun je hiervoor ook terecht bij onze erkende tussenpersonen. Doe je mee? Kijk op rabobank.nl slash wonen. De coöperatieve Rabobank. Nu bij New York Pizza. De open actie pizza's. Zoals de prosciutto y Fongi Pizza! New York video. Pizza, it's the dough. Een betere woontoekomst begint in de buurt. Daarom investeert Rabobank een deel van de winst in zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen. Zoals scholen en bibliotheken. En als Rabolid bepaal jij mee welke dit zijn. Dus ga naar rabobank.nl slash wonen en stem nu op je favoriete gebouw. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl... en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. Gefeliciteerd. Gefelicitaard.nl Altijd iets te vieren. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl Bompri.nl Wauw, nu met gratis levering. Nieuwe outfit? Waarom niet? Hey, leuke lingerie, zeg? Of toch een nieuwe jurk? Doe ik. Ontdek nu je nieuwe lievelingslook en laat hem gratis thuis bezorgen. Ga snel naar Bompri.nl of de Bompri app. De actie loopt tot met zondag. Bompri, it's me. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promo Fandom en bespaar 25%. Heb jij ook zo'n zin om naar een concert te gaan? Deze shows wil je de komende maanden echt niet missen. Bestel. Aha. Pet Your Boys, Sugaro, The Script, Alanis Morissette... Jack White, The Killers, Kings of Leon en nog veel meer. Ga voor info en tickets naar mojo.nl. Stap over naar Vendem. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt... en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. ook voor de voorwaarden. Vendem, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Haal nu de lente in huis en geniet van het voorjaarsvoordeel bij Belisol. Vraag naar de mogelijkheden voor nieuwe kozijnen en deuren... bij een Belisol showroom in jouw buurt. Martine in de Middag. EO. Er is maar één. In Radio 2. Papa, wie is je nu op de radio? Martine ten Klooster. Martine in de Middag.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 in Little Lion Man. Ja, die gasten hebben ook een reputatie. Hè? Met Bob Dylan opgetreden, het Witte Huis gestaan. Ongelooflijk. Ik, uh, ik blijf altijd lekkere muziek vinden. Zeker op de zondagmiddag met het zonnetje op je bolletje. Goed dat je luistert. Radio 2, uh, weer hartstikke present voor jou. En uh, volgens mij uh, ben ik niet alleen, want ik zeg een hele goede middag tegen Luzan. Hallo. Hé, goede middag. Ook al lekker blij. Ja, zeker. Mooi weer, hè? Ja, en jij hebt er ook goed van genoten, hè? Absoluut, absoluut, ja. Vertel eens. Nou, ik heb vanochtend lekker uh, gefotografeerd. Ik heb uh, een fotoshoot gedaan. Dus uh, dan ben ik nu lekker even uh, kaartjes aan het uh, backuppen. En uh, alles weer even organiseren. En uh, nog steeds opgewekt tijdens het back-uppen. Dat is heel goed. Er zijn volgens mij ook heel veel mensen die dan het liefst... zo'n kaarsje doormidden willen drinken. Ja, maar lekker muziekje op de achtergrond, hè? Het is dan uh, heerlijk. Heel goed. Dus dan je, je bent uh, nu al heel gezellig. Ik ben benieuwd of dat ook uh, zo blijft. Het Pelgrimslied. Je hoorde net het Pelgrimslied... van uh, producer Rogier Pelgrim aanwezig in de show. Zeker. Ja, het, toen met de fotoshoot van onze bruiloft. Ja, sorry dat ik heel even tussendoor kwam. Oh, je pakt toen... even uh, je. Ja, ja, nee, toen, toen heeft een koe die heeft het kaartje van, onze, uh, van, van de, de, de shoot van onze gasten opgegeten. Ja, echt. Bizar, toch? Ja, <laughs> denk ik denk niet dat iemand gebeurt. dit gelooft. Ja, nee, dit is dat dit echt, echt. gebeurd. Ja. Ja, sorry, ik dacht, dit verhaal is zo bizar. Ik vertel het even. Ja. Hey, het ja. Bergheimslied, jij hebt iets uh, op de gieterlille gemaakt. En Luzanne, jij denkt te weten dat het is. Doe het anders eerst uh, nog een keer rogeer. Oké, okay, komt-ie. Alles wat je wilt... Jij hebt het, alles wat jij fotografeert, jij oomt het, alles wat je wilt, Luzano, lieveling. <laughs> Zo had je hem nog nooit gehoord, denk ik. ik nee, ik ben er helemaal stil van. Ja, en oda aan jou. <laughs> Weet je het oh, antwoord nog, wat know. heb ja. je gehoord? Ja, You Got It van Roy Opperson. Yes, natuurlijk. Hartstikke goed, hartstikke goed. En het levert jou een Martine in de Middag melk opschuimer op. op. Wow. Komt nou, je kant dankjewel, op? Dankjewel, dankjewel. Leuk nou, dat je erbij was, Luzanne. Hey, dankjewel. Echt dan. Doei, doei. Every time I look into your loving eyes, I feel Goodbye. Yeah. Tijd voor Prins. Ja, 5 januari 1979 gaf hij zijn allereerste show. En je kon uh, voor 4 dollar naar binnen. Nou ja, dat was in uh, 92 wel anders. Toen <laughs> uh, was het niet meer te betalen. Dit is Money Don't Matter Tonight. Dit is Prins Radio 2. shoppen, zoiets, denk ik. Want uh, hij heeft een tijdje geleden samengewerkt met Steve Winwood. En nu is hij uh, gaan samenwerken met Snoop Dogg. Nou, dat vond ik best een, een bijzondere combinatie. En, en hoe is dat dan ontstaan? Hij had het liedje geschreven, Sunday heet het. En hij zei tegen zijn management... ik wil dat Snoop Dogg hierop gaat rappen. Dus die manager die zei nog van... ja uh, <laughs> dat gaat natuurlijk niet lukken, maar ik, uh, ik, een, uh, ik, ik, ik doe mijn poging. Dus uh, hij heeft gebeld naar het management van Snoop Dogg. En die zei is goed, maar we hebben twee afspraken. En één is, we, we doen het maar één keer. En als het niet goed is, heb je pech. En twee is, we willen graag dat je vooraf betaalt. Ben Rector al lang gelukkig. Zei prima, prima, prima. Wat hij ook inbelaft, uh, ik zet het op mijn plaat. Dus, dus die heeft het ook vervolgens gebruikt... Eh, met daarbij het, uh, het vrolijke uh, optimistische geloof... dat hij zelfs een compliment aan zichzelf gericht uh, denkt te horen... Tussen de over de samenwerking van hem en Snoop Dogg in de tekst. Moet je horen wat hij erover zegt. In that rap, Snoop says, We, you know, there's only, there's only one other person... You and him. We've got that hustler flow. And so I'm, I'm happy to accept that from Snoop Dogg. Did I pay him to say that? Yes. But he, I think he meant it. Did I pay him to say it? Yes. yes. New music, Ben Rector, Snoop Dogg yep. Sunday. When it's the end of the weekend, but not quite the end of the weekend. Check it out. It is what it is. You got me feeling. You make me feel like I'm in all my best clothes. So good that I don't care the Chick-fil-A's clothes. Like a slow motion cruise on the back, roads and byways. Windows down and a board. Like good. I know we tried. It was close. Wouldn't that be great? Check it out. This is a hit. You can tell radio. All the DJs will play it cause we got that hustle and flow. I'm feeling good, feeling fresh, feeling blessed, little stress. And when I'm with you, I feel that joy up my What you feel just depends on what you see, but just don't take it from me. I'm just a D.O.W. G. Een beetje als cadeautjes uitdelen. Liedjes van zes minuten op de radio, ja dat kan toch ook niet anders? Dire Straight Sultans of Swim. Martine, Martine Mine Mutte. Je mag je vast bemoeien met het einde van het programma, iets uh, voor zes, uh, de allerlaatste plaat. Jij mag zeggen wat dat moet zijn. En je hebt uh, twee opties, ik kan niet kiezen. Martine Mine Mutte wil je één? Of ga je voor deze? 2 Ook Amerika Maar dan natuurlijk van uh, de Springsteen Een eentje of een tweetje Naar de NPO Radio 2 app voor de allerlaatste plaat van dit programma Ik zet hem ook even op mijn Insta Ed Martine ten Klooster via en dan hou ik het bij, ga ik het bij elkaar omstellen. Deel ik het door drie keer vier, dat soort dingen. En dan komt het helemaal goed. Laat me weten. Moves like Jagger. Ja, die zouden we allemaal wel willen. Uh, ik heb uh, die stemmen, ben ik aan het tellen, voor Martine Minimutte, Twee Amerika-liedjes, wil je Kim Wilde of wil je Bruce Springsteen? Nou, ik heb Jorik zo aan de telefoon. Jorik van Noorden. hey, uh, ben je er al, Jorik? Ja, hey, goedemiddag. Uh, wat zou jij kiezen? Nou, ik zou zelf kiezen voor Kim Wilde denk ik. Want een paar jaar geleden heb ik toevallig met haar op het podium gestaan oh, in België... Ja. en dat nummer gespeeld. Uh, oh, ja, dat is dan een klein beetje vriendje. De Zin van Jouw Leven. Even vertellen waarom ik jou aan de lijn heb, Jorik. De zin van je leven, wat betekent veel voor je? Welke krijg je maar niet uit je kop? Heb je misschien een levensmotto? Dat soort dingetjes. Nou, singer-songwriter Jorik van Noorden dus. Goedemiddag nog een keer, zou ik bijna zeggen, uit beleefdheid. Goedemiddag. Hey. Wat is de zin van jouw leven? Uh, dat is de zin The music hall, a costly bow The music hall is lost for now To a muted trumpeter swan Columnated ruins domino A mondvol dat komt uit het prachtige surfs-up van de Beach Boys The music hall, a costly bow The music hall is lost for now heel de radio op. Het uh, ja, gaat over muziek die verstomt over een landschap vol ruïnes. Um, ja, wat betekent het, zou ik bijna zeggen? Het gaat over eindigheid. Wat is dit? Ja, klopt. Ja, in, in dit liedje wordt eigenlijk een soort poëtisch script, is een associatief uh... Wel met taal gespeeld, maar echt op het hoogste niveau... met allemaal gekke woordspelingen. Ja. En ja, dat resoneert heel erg bij mij eigenlijk die tekst. Uh, het gaat een beetje over een soort einde der tijden. Eindigheid, sterfelijkheid. Dat alles zijn tijd en plaats heeft in het leven... om uiteindelijk weer te verdwijnen. En ja, dat, dat is een thematiek die eigenlijk op mijn laatste album... Playing by Ear uh, die afgelopen november uitkwam... ook heel erg voorkwam. Wa waarom is dat? Uh, Wat trekt jou daar uh, zo in aan? Want het is best wel zwaar. Nee, klopt, ja. En, en dat op zo'n zonnige dag als vandaag. Yeah, yeah. Arme Radio 2, luisteraars. <laughs> nee, uh, Het is eigenlijk zo dat het laatste jaar ik veel op mijn bord kreeg... mijn moeder overleed aan een erfelijke nierziekte... die ik zelf ook bleek te hebben. Mijn zusje uh, wacht op een donornier. En ja, al die dingen hadden samen met corona best wel uh, zijn effect... op uh, de liedjes die ik schreef. En, en ook op die plaatjes die op 8 april op vinyl verschijnt. Yeah. En, ja, en als ik dan zoiets hoor, zo'n tekst dan inspireert mij dat ook als songschrijver. Omdat ik zelf natuurlijk muziek adem in al mijn podium. En hier wordt eigenlijk gezongen over hoe de muziek eindigt met een zwanenzang. Dus dat is dan wel heel intens. Bijna ironisch om dat dan met muziek te, te, te beschrijven. Ja, heel erg. Ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, je gooit er een hele hoop in ineens aan dingen waar ik nog duizend vragen over heb. Uh, dat kan nu niet. Maar dit liedje muziek, ja. is, uh, is van de Beach Boys. Um, inspireren zij jou verder nog, behalve deze zin dan? Oh, heel erg, ja. Ja, Brian Wilson, dit is gewoon zo'n genie. Aan de ene kant heeft hij een soort kinderlijke onschuld in al zijn werk... en aan de andere kant ja, is het gewoon van het hoogste niveau harmonisch en, en melodisch. En, ja, ik vind het echt ongelooflijk inspirerend. En de textures van Van Dyke Parks. En dat is ook een soort legende in de muziek die weinig mensen kenden, maar die zoveel gedaan heeft. U2, Rufus Wainwright, Wow, uh, Joerl, Ik zou bijna denken dat je er betaald voor krijgt om dit allemaal zo te vertellen. Ja, aandelen Beach Boys. Ja, dat je daar ook nog mee op een podium hebt gestaan ergens in België of zo. Dat was leuk geweest. Ik heb Brian Wilson wel vaak live gezien, maar nooit op het podium mee mogen doen. Nee. Ik vond het mooi van je te horen van deze zin over muziek dat verstomt... en over eindigheid verpakt door de Beach Boys en door jou aangeprezen. Het gaat de radio op, dankjewel. Te gek, dankjewel. Doei, doei. The Diamond Necklace played the pond, and a handsome Start Back through the opera glass, you see Take and be dim chandelier En nu ook bij Radio 2. Martine, in de middag. Jij was erbij. Jij hebt geluisterd. Dat is ontzettend goed nieuws. Ik stuur je dan ook uh, zometeen richting Leo Blokhuis... met de verrukkelijke 15. Dat gaat natuurlijk goed komen. En ondertussen zitten we hier natuurlijk nog met één uh, klein dingetje. Namelijk die Martine Mine Mutten. Welke moeder op de radio? Uh, was, dat, uh, was dat deze? Eén... 2 meer... Bruce Springsteen, daar kon je ook voor kiezen, dat is de grote Martine Mine Mutte. 10. Martine mine mutte. Even kijken wie er aan de telefoon hangt om het verlossende antwoord te geven. Goedemiddag Ja, goedemiddag Is dit Wim? Ja Ah Wim, hoe zit je erbij op deze zondag? Ja, dat is er. Ja, ik zit altijd te luisteren, maar waarom uh, word ik gebeld? Oh, jij hebt geen idee waarom je nu aan uh, de telefoon bent? Nee. Nou, dan moet ik je nog even bijpraten, geloof ik. Uh, wie ja, wie, uh, dat, uh, dat lijkt gekozen, me wel verstandig. Uh, heb je een appje gestuurd voor Martine Miene Mütte? Wat een toestand. En uh, daarin uh, wilde jij uh, of Kim Wilde of Bruce Springsteen? Oh, ja. Dat, uh, ja, dat, uh, oh, God, uh, ik heb, ik, dat heb ik opgestuurd, ja, uh, dat inderdaad. Heb ik opgestuurd. En uh, ik dacht, jij mag het zeggen. Nou ja, dat... dat kijk, uh, twee, dat, dat klinkt mij het lekkerste in de oren. Die van Bruce Springsteen bedoel je dan, hè? Ja, dat... Uh... Ik denk dat dat goed is, maar ik kijk toch heel even naar de producer van de show Rogier Pelgrim. Want jij hebt ook de stemmen bijgehouden via de Radio 2 app. Nou ja, goed, Wim die, uh, die, die spreekt wel voor de meerderheid. Want we kregen uh, 79% uh, procent van de stemmen, die is het eigenlijk wel, uh, wel met hem eens. Oh, kijk, dat dus, uh, is heel veel. Dus dus dat, ik ook, hoe uh, was dat bij jou op Insta? Ja, ook een polletje gezet en ook eigenlijk overduidelijk Bruce Springsteen. Dus Wim, ja, jij bent misschien nog wat in verwarring, uh, maar toch ben jij degene die uh, de doorslag mag gaan geven. Het wordt Bruce Springsteen, uh. hè? Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ik ook. En ik zal er met plezier naar luisteren. Dankjewel, ga ik dat ook doen. Ja, Oké. Okay. Goedemiddag Wim. Hé, hey, hetzelfde, hè? Dankjewel dat je hebt geluisterd. Martine, in de middag zometeen veel plezier met Leo Blokhuis. En natuurlijk, nu Bruce Springsteen. Boom! Ster. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op Moneybird.nl. Je boekhouding zo gebeurt met Moneybird. Hallo, hier staan weer van Plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar Plintenfabriek.nl. Plintenfabriek.nl Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het twee maanden gratis op Moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Voor elke stijl de juiste afwerking. Plunktenfabriek.nl De koesteroester is nogal een weekdier. Zeker als het gaat om zijn bezit. Maar hoezeer hij zijn parel ook beschermen wil, niets is zeker. Gelukkig kun je nu ook verzekeren via ASN Bank. Daarmee wordt je premie belegd met respect voor mens, dier en natuur. En koester je naast je dierbare bezit ook de wereld. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Wist je dat je nu bij BCC ook terecht kan voor een optimaal binnenklimaat? Onze split airco units kunnen koelen, verwarmen en ventileren. Van advies tot volledige installatie, we helpen je graag. BCC, altijd een oplossing in huis. Nu bij New York Pizza, de Alpen Actie Pizza's. Zoals... De prosciutto i fungi pizza! Die pizza, octanee! En hammer en New York Pizza, it's the dough! We maken er een beste voorjaar van. Met de beste barbecues en de betere lounge sets. Buiten genieten op zijn best. Laat je inspireren door Macro. En ga voor het beste voorjaar. Doe het groots. Doe het Macro. Bekijk de nieuwste deals ook in onze online folder of in de Macro-app. 1 op de 5 mensen betaalt ruim 200 euro te veel belasting. Klopt jouw WOZ-waarde wel? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen één minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Betaal je niet blauw? Ga naar eerlijkewoz.nl We lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn we allemaal net een tikje anders. De een heeft schade door een lekkend bad. Bij de ander wordt zijn nieuwe camera gejat. Met Indipender vind je haarfijn de beste opstal- en inboedelverzekering voor jou. Vergelijk zelf en bespaar. Welkom bij Indipender. Oké, okay, ik ben eruit. Een hybride, max 2 jaar oud, met garantie. Heb ze? Of toch een SUV? Check. Met parkeercamera voor jou, hè, schat? Uh, gevonden.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 Het is... Dus...